Cheerio, you want? Like a nice cup of tea in the morning. Mm. Or to start the day you see. Yes, sir. at the of button. Well my idea of heaven is a nice cup of tea. Of coffee. And like a nice cup <laughs> of tea with my taste like my drink, or my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 Van Janssen is getrouwd, de bruid ken je beslist. Je weet toch wel die stukadoor die vaak in Loenen vist. En die zijn zwager heeft een zaak als zuur- en ijskoeman. Die drijft die met een compagnon en daar is het een zuster van.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 Op z'n ze hebben een bruil op Beyoncé. Heela, op zal draaien, je kunt ze op straat door een dansen. Ze hebben de glaasjes geleend bij de witte de lepels bij zwart en de vorken bij smid van je hela. Op z'n ze hebben een bruil op bij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 zal opzaldra, ze hebben een bruiloft bij ons. zal opzaldra, je kunt ze op straat horen dansen. Ze hebben de glaasjes geleerd bij de witte, de lepels bij zwart en de vorken bij spit. je ja, hila, opzaldra, ze hebben een bruiloft bij ons. Blijt me rust, mijn ijver. Ik loop te dwalen dag en nacht. De dochter van een ezeldrijver heeft mij het hoofd op hoog gebracht. De ballestrade. Ik volg je en ik sta hier met mijn ezeltje, dat balk kia ja, ja, ja, Jij blijft maar altijd zwegen, niets is uit jou te krijgen. Hij zegt geen woord, geen boel, papa, oh luister naar ons lied, signorita, ja, ja, ja. Om kennis met harte gaan maken, heb ik dagelijks haar stal ...begint nu op te raken. Ik heb niets als ezeltjes... Ia, ja, ia, ja, ia, ja, ia, ja. Jij blijft maar altijd zwijgen. Niets is uit jou te krijgen. Jij zegt geen woord, geen boel. O, o luister naar ons lied, signorita, ia, ja, ia, ja, ia. Ja. Luistert naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Mijn oom Ko is klein en heeft twee kromme dunne benen, een buikje en een kale kop en trekker stenen. Mijn tante Truide is heel zwaar, dus zijn het antipoden. Met één klap van het lieve hand zou zij je kunnen doden. Maar ondanks dat verschil hebben ze beiden toch één hartstocht.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 Maar Tante Truide is aan boord de kapitein, plots, plots. De zondagmorgen kwam, de hele buurt stond op de kade. te grinniken bij het zien hoe proviant werd opgeladen. Een rieper, Co, waar ga je met die ouwe onderzeer? Co beet dus op zijn hangsnor en zei, dat is een jachtplebeier. Toen Tante Trui stapte, maakten het schuitjes waar het slag zij. Ze stapte plechtig op de plecht, ze glipperde en daar lag zij.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 Maar tante Truide is aan boord De kapitein klots, klots Mijn tante Trui mankeerde niets Maar het voordek had een scheurtje Ko riep je rokken neer Ze zien je hele directeurtje Haar weinig elegante houding Werd nu nog een kuizer Ze brulde koos schiet op Ik ben kapitein op deze kruiser De motor aan ik steek van al de kinderen in het vooronder Een beetje pakboord sturen ko Toesuffert voor den donderdag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 hij is de stuurman en dat vindt hij fijn. Maar tante trouw, dat is aan voor de kapitein. klots, klopt. dan negro que pidió yo di Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl Fijn dat u allemaal weer luistert. U hebt kunnen luisteren naar Willy Derby, de bruiloft van Jans uit 1942. Bob Scholten, Italiaanse ezelselenade uit 1940. Kees Pruis die zong over Ome Ko, zijn motorbootje uit 1938. En een leuk uh, Cuba-nummer, maar helaas weet ik daar de uitvoerende niet van en de titel niet. Dus helaas. Wie het weet mag het mailen. Vergetenartiesten.gmail.com we gaan nu luisteren naar Louis Davids. Een liedje bij de Wieg uit 1929. Waar heb ik dat eerder gehoord? Ham Rettstedt en zijn Orkest Boom, het originele. En degene die het opnieuw op opgenomen was Jol Tranet met Boom. Duwe Hofman, als moeder gaat vrijen moet Jantje op straat. Voor de bluesliefhebbers, Led Belly met Eagle Rock, een achterzere toerenopname. En Finde Lamar, jongen uit 1930. Vergeten artiesten, elke week weer een lust voor het oor www.vergetenartiesten.nl voor nog meer mooie informatie en muziek. Veel luisterplezier bij Vergeten Artiesten. Laat ze voortleven, deel het voort. Veel luisterplezier. Mijn lieve vent, als ik jou zo zie slapen, zo heerlijk rustig op jouw pelutje van dons. Dan moet ik dikwijls denken aan de stakkers, die het zoveel minder hebben schat dan jij bij ons. Dan zie ik ze voor me met hun bleke snuitjes, dan zie ik ze voor me met hun ingevallen mond. En ook hun bekje zie ik in gedachten, wat vuile lompen op een koude harde grond. Ze dragen ooit als jij een wit handsopje. ze hebben menigmaal geen hemdje aan haar lijf. Ze horen nooit een vriendelijk wiegelietje, Hun oogjes sluiten bij gemor en bij gekei En als ze dromen is het van de slagen En van de snauwen die ze kregen overdag En o oh, zo zelden speelt er om hun lippen Wanneer ze slapen in een glimpje van een laag Ze komen s'morgens uit de nauwe sloppen Waar nooit een sprankje van een zonnestraaltje valt. Ze kijken angstig om naar het gore krotje Waar vader dreigend achter hen zijn vuisten balt. En op hun zwakke krom gegroeide beentjes Gaan ze de hele dag weer schuren langs de straat. En in hun lege hongerige maagjes Komt vaak het afval dat een hond nog liggen laat. Als ik jou zo zie slapen Zo heerlijk rustig in je mollige warme bed Dan wordt er dikwijls naast jouw blozend snuitje Opeens het beeldje van zo'n schooiertje gezet En dan opeens voel ik het weer zo heftig Dat er een onrecht is in onze maatschappij Want is zo'n arme kleine bleke schooier niet ook een mens, een kind onschuldig, zoals jij. En ben je later eenmaal man geworden, Kijk dan maar nooit minachtend op een schooier neer, Maar vind in het steunen en het troosten der misdeelden, Je mooiste levensdoel, mijn schat, je grootste eer. En wil een schooier je zijn hand soms rijken, Let op zijn hartkind en kijk niet naar zijn kledij. Want dikwijls vind je in de fijnste kleren de grootste schooiers, juist in onze maatschappij.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 Ich leise die Liebe Bum mein Herz ist gar nicht dumm es grüßt mit diesem Bum auf seine Weise die Liebe Gnädige Frau ich verehre sie sehr und ich wäre so gern ihr Begleiter aber ich laufe nur stets hinterher und ich ginge so gerne noch weiter Bum heute dreht die Welt sich um ik ben verliebt, daarom schlägt doch mijn herz wild, bum bum. Il le fait tic-tac-tic-tic tic, tic. Les oiseaux du lac pic pac pic pic Glou-glou-glou font tous les dindons Et la jolie cloche ding-ding-dong Mais boum, quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boum Et c'est l'amour qui s'éveille Boum, il chante Loving Bloom Au rythme de ce boum Qui redit boum à l'oreille a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres y'a du lilas et a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître, boum l'astre du jour fait boum tout avec lui il est boum, quand notre cœur fait boum boum le vent dans les bois fait ouh la bichose à bois fait meh. la vaisselle cassée fait fric fric frac et les pieds mouillés font flic flic flac meh boum Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum. Le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Quand notre cœur fait boum boum Dan sleept hij koek en een bittertje aan Dat zei moeder zacht van de enigste jongen Nu moet je wat buiten gaan spelen hoor Jan Als moeder gaat vrijen Moet Jantje opstaan. Dan krijgt hij vijf cent voor een reepje chocolaat Een dubbeltje toch is een ijsje erbij Als moeder gaat vrijen is Jantje zo blij? De ijskoolman zondag had altijd een koeien. Dan gingen zijn vriendjes als wilde bekeer. Dan riepen ze luiden, Dan heb je een duppie? Of is hij er niet zeg, of komt hij niet meer? Dan vloog hij naar boven en kwam hij beneden. Dan lachten ze het hele gezicht van plezier. Hij hield dan een kwartje heel hoog in de hoogte, hij riep triomfantelijk, nou kijk hier. Als moeder gaat vrijen, moet Jankje op straat, dan krijgt hij vijf cent voor een rietje op Een dubbeltje tof is een ziet daarbij. erbij. Als moeder gaat vrijen, is Jankje zo blij. Nu is Jantje zijn moeder, weer 14 dagen. Jan zit aan de tafel en tekent de plaat. Heel zachtjes begint hij tot de moeder te zeuren. Moet het zonnetje schijnt, mag ik even op straat? Nee, nee, lieve jongen, dat staat toch niet netjes. Gaat liever wat leren en ga niet zo te keer. Toen smolten de ogen van een Jantje vol tranen. ramen. Hij snikte af, moe, waarom vrijt u niet meer? Als de moeder ging vrijen, mocht Jantje op straat. Dan kreeg hij vijf cent voor een reep chocola. Nu is zo eentonig een huis hier voor een Jan. Toen moeder neemt u weer een andere... Don't care what you do I love you, baby Don't care what you do Oh, man, love you, baby Don't care what you do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 Loon. Wat een droog zal Jonga, wat voor jou een mijn de Albert Bol neemt ons mee naar het vliegveldterrein. Willy Derby, roulette uit 1934. Koos Peenhoff neemt ons mee naar de hel. Koos Peenhoff in de hel uit 1929. Bear Mercer, de nursery ball. Harry Hudson en his Melody Men. When do I love you? Willy Forsten, when ein Wunder kim de Liebe. En natuurlijk de grote Kees Cobijn, Rozenstraat Blues. Dit was Vergeten Artiesten voor deze week. Graag tot de volgende keer, dan luistert u natuurlijk weer... Delen dit programma. U kan daarbij helpen door ze voor te laten leven. Dank u wel voor het delen en graag tot de volgende keer. En u weet het: woorden houden op waar muziek begint. Graag tot de volgende keer. De krant, dat voor onze ogen zou worden gevlogen door de beste vliegers van het land. Ik zei toch, mijn vrouwtje, mijn schatje, mijn boutje, daar moeten wij zeker bij zijn. Zij kocht een zak en ik nam twee kaartjes en zo stonden wij op het terrein. Wat heb ik geloven, wat had ik plezier. Is er weer zo'n luchtvliegerij?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 Mijn vrouw werd gegrepen, gepakt en geknepen en ik was haar in katwijn geraakt. Maar eindelijk werd rustig, de muziek speelde lustig, het refrein van een vrolijke man. Het machine stond te snorren, ik ga mijn vrouw een paar voren, hoe raar dat ze eenmaal een op. Huh? Dat heb ik gelongen gehad, huh? dat had ik plezier. Is er weer een zo'n vliegerij? ben ik zeker weer van de partij. Hoe? mensen, dat moet je zien. Een vliegen met zo'n machine. Hoera, was je eenmaal erbij? Roep je allen met mij. Leven de vliegerij! Hey! Mijn vrouw riep haar haat, die kijk man nou verlaat hij het terrein en hij vliegt naar de stad. Ik brulde nog even een lang zal die leven en toen hadden we het pretje gehad. Het was werkelijk, prachtig, maar voor onze machtig van mijn voorte meneer was gehad. Mijn vrouw riep bewogen, komen en stromen, die zijn er finaal afgedrapt. wat heb ik geloven, wat had ik plezier. Is er weer een luchtige rij, ben ik zeker weer van de partij. Dat moet je zien. We vliegen met zo'n machine. Hoera! Als je eenmaal erbij roept, je allen met mij. Leven de vliegerij. Het leven is een loterij, kon je al even lezen. De waarheid daarvan, die wordt nu weer duidelijk bewezen. De mens is speelstof van natuur, een spel kan ieder zo. De een die brits, de tweede kient of speelde hier jo yo jo Nog erger dan met het voetbalspel, de zwiepsteek enzovoorts. Is Nederland u plots behept weer met een nieuwe koorts. Vet foujeuri en faplu, is de hoofdattractie nu, vandaag of morgen. Zijn we de zorgen? Als je het juiste nummer wist, dan werden we allemaal kapitalist. Met fietsjes zetten op de roulette. Of niet, of niet, of niet. De Chinezen speelden hier pingpong al reeds voor dertig eeuwen. En Nero gooide voor zijn lol de christenen voor de leven. We kennen ook als katjespel het spel van kat en muis. Dat speelt vandaag de bruid nog met haar bruig om op stadhuis. De een speelt op het ganse de ander op zijn poot. Een derde op de beurs, maar ieder speelt zij klein of groot. Vet bougie, rien va plus. Is de hoofdattractie nu vandaag of morgen... Zijn wij de zorgen? Als je het juiste nummer wist, dan werden we allemaal kapitalist. Met piesjes zetten op de roulette, of niet, of niet, of niet. Als je het mensdom zo bekijkt, geloof me of ik vergis me, dan is een mens, zo duidelijk blijkt, toch een bonk egoïsme. Een arme man, ja, zelfs een vriend, weigert men soms een pop. Maar zitten ze aan de roulette, dan kan het geld niet op. Daar smijten ze met tientjes, maar als thuis wat vaak kan zijn. Iets soms een stuiver, meer kost mens, dan is het huis te klein. Vet, fougerie en verplu, is de hoofdattractie nu. Vandaag of morgen zijn we uit de zorgen. Als je het juiste nummer wist, dan werden we allemaal kapitalist. Met fiches zetten op de roulette. Of niet, of niet, of niet. Ik heb laatst een droom gehad, dames en heren, dat ik was overleden en als vanzelfsprekend in de hel terechtgekomen. Ik hoop niet dat u om deze woorden zult lachen, want daar ontmoeten wij elkaar allen toch weder. Speenhof in de hel. Ik had onlangs de nare droom dat ik was doodgegaan. Ik fietste naar de hemelpoort en ik zag er Peter staan Ik vroeg hem om een vrij biljet, hij zei dat wou jij wel Jij was op aarde een artiest, rij jij maar naar de hel Ik fietste verder naar de hel met een bedrukte snuit. Het woordje hel is vrouwelijk, omdat soms die aardig huikt Ik naderde het vage vuur, de duivel stond al klaar Hij zei ga naar het cabaret en zing je repertoire ik stapte in het cabaret, het was eruit verkocht Het werd alleen door nette lui van rang en stand bezocht Ik zag er dominees, bankiers en wisselchacheraars Het grootste deel van het publiek, dat waren kunstenaars Ik vond er Rembrandt en Jan Steen en Michelangelo. Ik zag er Jacobs en Louisville, meester en Chevrolet Ik zag er Vondelbach en Strauss en ook Sarah Bernard. Voor Spenig en het bos Stond er een stoel al klaar. Ook Abraham Kuiper vond ik er. Hij was conferancier. Ik zag er van een Die had ruzie met carré. Ze lachten en ze hadden pret. En dronken brandewijn. Want in de hel. Daar mag een mens geheel zichzelf zijn. Ook Multatuli liep met koning Willem III Den hemel waren zonflug Voor de melancholie Dan stond er nog een stoel gereed Waar niemand raad mee wist De duivel zei bespreekt die maar Voor duim maar van twist En eindelijk na lang gewacht Kwam ook mijn nummer aan De duivel zei stem je gitaar Speenhoff dat heb jij nooit gedaan Ik zong een lied van moedersbrief ik dacht dat doet het toch Toen werd ik wakker van het succes Hoera, we leven nog And Crusoe, so idle Jack, funny Mr. Bluebird, too. Goldilocks and her three brown bears will warmly welcome you. Sweet Cinderella will dance like a fairy at the nursery ball. All Humpty Dumpty perchance will be falling off the garden wall. The knave who stole the tarts, and the Queen of Hearts. And there on a tuffet with Miss Muffet, that Sly Spider. He will sit beside her, Sinbad the Sailor. And old Mother Goose will make a friendly call. There'll be lots of fun for one and all meet those folks you've often read about in fairy tales. So make life a song, come along, come along to the nursery ball. Is wie ein Traum, alle Sterne grün, die Blumen blühen, nur für mich und ich glaub es noch kaum. Wie ein Wunder kam die Liebe über. Heut hat mir das Glück beim Weiter so zu gelacht. Nun träumt mijn Herz van de einen, die mich zo so selig gemacht. Ja, wie een Wunder kam die Liebe über Nacht. Hier is Roland. Roland Vonk van Radio Dan Zal ik eens wat zeggen, ouderen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 Waar de blanke toch erduinen, zwittert in de zon bloed. De... Vergeet de artiesten, met mij Kween Uit het archief van Kees Korbijn op www.vergetenartiesten.nl Op zondag, bijna 40 jaar geleden, toen in de Rozenstraat die oude stamtrempietjes reden. Zo'n mooie zondag, heel de Rozenstraat vol zon, met mensen lopend van de kerk op naar het stadion. Rozenstraat op zondag, de koffie kon er geuren. Rozenstraat op zondag, met fietsen voor de deuren. Zo'n mooie zomerzondag, en als die was gedaan, dan wist ik in de Rozenstraat een goede kroeg te staan. Op bijna elke hoek, daar vond je zo'n lokaal, de meesten met vergunning, ja, ik dacht haast allemaal. Daar kon je uren bomen, geen erg meer in de tijd, met een eitje of een bal gaan tegen de flauwigheid. Rozenstraat op zondag, net een oorlog afgelopen, we hadden nog geen auto, maar je had wat om te hopen. Rozenstraat op zondag, zo lang en toch zo klein, je past nog in mijn hart, van hele sluis tot stieltjes klein straat op zondag bijna 40 jaar geleden toen in de rozenstraat die oude stonden we netjes rijden Zo'n mooie zomerzondag, heel de rozenstraat vol zon met mensen lopen James Napier dit is het einde van onze uitzending wijze zeggen goodbye and au revoir tot de volgende keer thank you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 Ben al zo vaak nacht en wel te rusten. Wel te rusten. nacht. Haar is nacht en wel Luister te nu sluiten, wel de nacht en welterusten, luisteraars, slaap nu maar zacht. de gaat nu sluiten, wel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 Careful on an earful of music sweet Cause I've got happy, snubby, happy, snubby feet you gonna do tonight And tell me where will you be Baby What you gonna do tonight I hope your evening is free I'd love to do something Romantic with you Some blissable Permissible Something you care about You kissable baby Loosen up and let me know If there's a possible chance Maybe kisses in the night will grow Into a healthy romance I'm holding my breath now Don't scare me to death now Baby, tell me what you're gonna What you're gonna do tonight